Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De schrijfster doet Amsterdam overleden. Ze stierf aan complicaties na een zware operatie. Meising schreef verhalen, gedichten, essays en romans. Ze was 64. In 1980 kreeg ze de Multatuli-prijs voor Tijger-Tijger. In 2000 was het jaar van haar doorbraak naar het grote publiek. Toen werd ze genomineerd voor de ACO-literatuurprijs voor het boek De Tweede Man. In 2008 publiceerde ze de roman Over de Liefde. Haar uitgever Annette Portugies zegt dat Meising een, diep kwets, een diepe kwetsbaarheid verborg achter een superieure vorm van ironie. Dushka Meising schreef samen met haar broer Geert in 2005 de roman Moord en Doodslag. Vanaf 6 uur vanavond geldt in Friesland een vaarverbod. De provincie wil daarmee de aangroei van ijs de ruimte geven.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 De Noorse massamoordenaar Anders Breivik gaat een interview geven op televisie. De Noorse publieke omroep meldt dat Breivik zich laat interviewen door een buitenlandse zender. Welke dat is, is nog onbekend. Het proces tegen Breivik begint op 16 april. Hij staat terecht voor de aanslagen in Oslo en op het eiland Utuja... waarbij in totaal 77 doden vielen. In de brief die vanochtend is bezorgd bij de internetprovider Ziggo... zitten geen gevaarlijke stoffen. Het hoofdkantoor van Ziggo in Utrecht werd vanmorgen afgesloten... omdat er een poederbrief was ontvangen... Mogelijk is die verstuurd vanwege het blokkeren van de website The Pirate Bay. Siggo en concurrent Access4All moeten van de rechter de toegang tot die site uiterlijk vandaag blokkeren. Siggo heeft dat afgelopen nacht gedaan. Het weer zonnig bij een gure oostenwind. Het is min 4 in het noordoosten tot rond het vriespunt in het zuidwesten. Vanavond helder en dan ligt het kwik tussen min 6 en min 3. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Er staat nu tussen Knopend Oude Rijn en Maarse 4 kilometer file. Er zijn namelijk twee rijstroken dicht daar. En op de A16 Breda richting Rotterdam, daar wordt een reparatie uitgevoerd aan de rechter tunnelbuis van de Drecht -tunnel. Er staat een file tussen de randweg Dordrecht en de Drecht -tunnel van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 You're not pretending Let's make a deal van antwoord ook op tv. ZFM TV op kanaal 45. 45.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 Laat mij in die waar. Ik zie om me heen dat het beeft Altijd die angst dat het vreemd tot het brengt Misschien ben ik wat naïef Of gewoon wereldvreemd Maar ik heb het zo lief Er zit zoveel schoonheid klein geluk en geld zich verlangen maakt dat nou niet stuk. Laat mij in die waan.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 Thank you. Forgiveness I can't hear Nobody else can take your place